De Britse minister Rudd van Binnenlandse Zaken treedt af vanwege een immigratieschandaal. Een Britse krant heeft een document in handen waarin staat dat haar ministerie het aantal gedwongen uitzettingen met 10 wil verhogen. Het gaat om immigranten uit de gemeene best, die na de Tweede Wereldoorlog naar Groot-Brittannië kwamen. De overheid beschouwt hen nu als illegaal. Het weer vanochtend nog vooral in het noorden buien. Daarna een tijdje droog bij maxima tussen 11 en 16 graden. Vanavond vanuit het zuidwesten opnieuw regen. Dit was het NWATJFORNAAL. NPO Radio 1. KRO NCRW. Fris. Goedemorgen met Teun verstegen. Het is uh, maandag 30 april. Welkom bij een uh, frisse start van je werkweek werk, hier op Radio 1. We gaan het uh, zometeen hebben over een uh, nieuw rookverbod in uh, Oostenrijk. En het is uh, wereldwijde jazzdag, uitgeroepen door de UNESCO. En uh, er wordt gestaakt in het uh, openbaar vervoer. Dus daarom hebben wij verslaggeefster Verle Bos... naar uh, Utrecht Centraal gestuurd. Want uh, geen streekbussen en ook geen streektreinen. Veerle, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Um, het is uh, helemaal stil en leeg op uh, Utrecht Centraal, het busstation. Uh, nou ja, naast dat het met uh, bakken uit de lucht uh, valt hier, is het uh, toch nog wel wat, uh, wat reuring. Er staan al een uh, stuk of ja, zes auto's hier, waar normaal de bussen aankomen. En uh, verder zijn er ook al ja, denk ik, een stuk of twintig mensen druk in de weer met uh, tenten aan het opzetten. En dan vooral van de vakbonden, van de CNV en de FNV... Er staat een grote rode vrachtwagen, dus uh, ja, ze zijn al heel wat van plan, denk ik, voor vandaag. En uh, verder, ja, dat is helemaal geen bussen of uh, streektreinen, zowel vandaag uh, als morgen, op uh, de dag van de arbeid ook. Uh, er zijn wel een aantal uitzonderingen, zo uh, in Rotterdam, uh, in Amsterdam, de GVB en in Den Haag de HTM, die staken dan weer niet. Um, ja, en morgen trekken ook op de dag van de arbeid dus de stakers van het streekvervoer naar Den Haag voor de viering dus van de dag van de arbeid. En uh, ja, zoals uh, hier dus te zien is, uh, geen bussen en uh, dus ook geen uh, streektreinen. Ik zie dus wel een aantal uh, taxis die misschien hopen op wat uh, gestrande reizigers die ze kunnen oppakken. Maar, maar uh, uh, uh, uh, ja, op de stakersnaam niet veel bijzonders. Ik zou zeggen, de buschauffeurs gaan zich wel melden bij jou, toch? Sorry? De buschauffeurs gaan zich wel melden bij jou, toch? Ja, zeker. Ja, die ga ik zo even spreken. Dus ik ben benieuwd uh, wat ze voor vandaag allemaal van plan zijn. Later dit uur voor de microfoon bij uh, verslaggever Veerlebos... op Utrecht Centraal, de stakende buschauffeurs. Ja. Gaan wij eerst uh, naar iets heel anders. Uh, terug naar de plek waar je vroeger altijd met je ouders op vakantie ging... of uh, simpelweg genieten uh, van uh, familie en vrienden. Wat is jouw wens? Dat uh, vroeg verslaggever Rick Uilenbroek uh, gisteren... tijdens de Wereldwensdag. Want hij ging op zoek naar wensen van mensen. Dat ik lang en gelukkig mag blijven leven... met de kinderen en kleinkinderen. Dat is mijn enige wens. Daar gaat het om. Daar gaat het om in het leven, denk ik. Okay. Meer is het niet. En bent u ook vandaag uh, met de kinderen dan uh, ja, in de, de kermis gegaan? Ja, met de kleinkinderen. Drie van de vijf. Maar drie van de vijf? Drie van de vijf. En die zitten nu in de olifantjes, te genieten. <laughs> maar ik heb, uh, ik heb met de kermis te maken. Ik ben uh, ja. mede-organisator, dus uh, wow. ik ken het hier wel. Mede door u staat het hier allemaal? Nee? Mede door u staat het hier allemaal. Als ik zeg wens, heeft u dan meteen iets in gedachten dat u denkt van, ah oh ja. Um, ja, ik zou heel graag mijn moeder weer willen zien. Dat is echt een wens. Maar ja, die is overleden, hè? dus dat gaat er niet meer. Maar dat is echt wat het, het eerste wat bij mij naar boven komt als je zegt wens. En ja. uh, hoe lang dan al niet meer? Uh, dit jaar zeven jaar. Zeven jaar? Uh. Ja. Dus u, was, ja, u bent nog steeds uh, jong, maar uh, toen nog helemaal. Uh. Ja, klopt. Ja. Ik was 24. Dus, uh... En... en... Waarom toen? Ja, kankeroverleden. Ja. Dat hoor je tegenwoordig alleen maar, hè. Als iemand komt overlijden, als ze vraagt: hoe komt dit? Ze hebben meestal kanker. Heel vaak? Ja, helaas wel. Je wil graag een poes, ja, maar dat kan. dat kan toch op zich geregeld worden? Nee, want mijn moeder is allergisch. Dus. Ja, jammer. Uh, nee, ik heb uh, eigenlijk alles wat ik wens. Ik ben de gelukkig mens, dus ik heb weinig te wensen. Kijk eens. Ja. Je bent vandaag op de kermis? met. Ja, ja ik heb er drie, uh, drie mee. En, uh, mijn zoon en mijn dochter en uh, een vriendje van mijn zoon. Aha. Dus, uh, en ik kijk toe, want uh, ik vind het niks. <laughs> ik kan het niet tegen. Dus, uh... dus u wenst er zelf niet in te gaan? Nee, mijn wens is niet om uh, hierin te gaan. Nee. Nee, nee. Was het leuk, jongens? Uh, ja, ik leef niet meer. Je leeft niet meer? Nee. Ik zie je toch gewoon uh, leven, volgens mij? Ja. Nee, dat moeder meteen de verzekering moet bellen. We gaan nog in andere attracties, we hebben nog geld over, dus... Het uh... komt altijd wel goed, hè? Het komt altijd goed. Met wel een slechte uitspraak, hè, komt altijd goed. Waarom? Ja, omdat je dat nooit zeker weet. Ik zeg altijd, we maken er het beste van. En dat lijkt me het beste voornemen. een verslag van Rik Uylenbroek. En uh, vandaag is het de laatste dag dat het mag in, uh, in Oostenrijk... een sigaret uh, opsteken als je met je kinderen in de auto zit. In uh, Engeland, Australië, Frankrijk, Canada en Zuid-Afrika... daar uh, mag het al niet meer. En uh, waarschijnlijk is Oostenrijk de volgende. Goedemorgen, DCG Schepens. Goedemorgen. Um, hoe is het eigenlijk met de rokers in Oostenrijk? Roken er veel mensen... Uh, ik heb zo, uh, ben geen deskundige in die zin dat ik de... de wel Oostenrijk-deskundige overigens, verder. Ja, ja, ja. Laat maar, ik dat erbij uh, zeggen. <laughs> ja, uh, maar ik, uh, ik geloof wel dat er meer mensen nog in Oostenrijk ro roken procentueel gezien dan in, uh, in Nederland. Uh, ja. Ja, ja. Je, je komt uh, met enige regelmaat in uh, Oostenrijk ja. en volgt het nieuws natuurlijk op de voet. Ja. Uh, is het een verbod, of in ieder geval een voorstel, tot dat echt leeft? Nou, het, het rookverbod in het algemeen in de restaurants, daar is heel veel over te doen. Over het rookverbod in de auto's met kinderen, daar, is, daar wordt eigenlijk heel weinig wat ik volg nu over gediscussieerd. Uh, overigens wel heel opmerkelijk, want uh, in de jaren negentig toen ik als reisleidster in Oostenrijk werkte... was er al sprake van een rookverbod in de auto wanneer de kinderen mee zouden gaan. En nu is het 2018. En nu is het dan 1 mei uh, de datum dat uh, de wet uh, daadwerkelijk ingevoerd wordt. Uh. Ja, maar je, je, het is dus zo dat ze... Nou ja, ze hebben het wel over een rookverbod in de horeca. Uh, ja. Maar de, die auto uh, doet het niet. Wat, wat is het dan dat dat rookverbod er in de horeca... of een soort algeheel rookverbod er niet uh, van komt? Ja, net als in Nederland is er natuurlijk, zijn er natuurlijk heel veel voor- en tegenstanders. Uh, in 2015 was al uh, besloten dat... Uh, ...de horeca ook volledig rookvrij zou worden. En dat is met de vorming van de nieuwe coalitie van de regering... Vorig jaar, ...eind vorig jaar waren de verkiezingen in Oostenrijk... Uh -huh. ...is dat hele rookverbod van tafel geveegd. En uh, heel veel mensen vinden dat uh, de gastronomie... te veel verbouwingskosten moet uh, betalen. Anderen zeggen natuurlijk weer dat het veel overlast gaat veroorzaken. Uh, weer anderen zeggen van, uh, nou ja, laat maar... Uh, Laat maar zitten. Iedereen kan kiezen waar dat hij naartoe wil gaan. Hè? Naar een lokaal waar wel gerookt wordt of waar niet gerookt mag worden. Ja, heel veel voor- en tegenstanders. Ik heb wel begrepen dat... Uh... Vooral een groep uh, artsen is opgestaan om, uh, om handtekeningen in, in te zamelen voor een uh, referendum om het rookverbod er alsnog door te krijgen. Oké, okay, ja. De, is toch wel, uh, de, de weerstand groeit, om het zo maar te zeggen. Ja, ja. En uh, het is nog wel steeds zo dat er minder mensen roken in Oostenrijk dan dat er wel mensen roken in Oostenrijk. En ja, voor ons is het een beetje moeilijk voor te stellen omdat wij natuurlijk uh, al heel lang bekend zijn met het rookverbod en hier functioneert het eigenlijk gewoon. Althans, ja. dat is mijn ervaring. Maar hoe doe jij dat dan als je naar Oostenrijk gaat? Kan je dan wel, ja, ik, wel een café in? Ja, dat vind ik soms best wel lastig. Ik ben zelf een niet-roker. Ik heb ook nog nooit gerookt. En um, ja, vrienden van mij hebben bijvoorbeeld een hotel en een, uh, een bierstadel, zo'n café. Een, een, een, vooral in de winter een ski tent waar... Uh, ...waar muziek is en uh, ja daar is het nog toegestaan om te roken... ...en dat is juist uh -huh. dat ik daar dan niet naartoe ga. En ik, ik had eigenlijk gehoopt dat het, uh, het algemene rookverbod per 1 mei uh, ingevoerd zou worden... ...dan kan ik ook een keer daar naartoe. Kijk, ik heb de keuze, ik ga daar wel naartoe of ik ga daar niet naartoe. Uh -huh. Dus ik vind het soms nog wel eens lastig en uh, ook in hotels... ...als ze een x aantal vierkante meter hebben, dan, uh, dan mag je daar nog een rookzone in hebben... Uh, in de zomermaanden valt het probleem nog wel mee, want dan staan vaak de deuren open. Maar ja, in de wintermaanden dan uh, kan het er best koud zijn en zijn de deuren dicht. En dan, uh, ja, dan vind ik het vervelend. Dan zijn er wel ruimtes waar je wel kan zitten, waar niet gerookt wordt. Maar ja, die zijn dan net even iets minder gezellig natuurlijk. Ja, ja, ja precies. Ja, je wilt ja. eigenlijk toch uh, bij die vrienden zitten die misschien wel ja. roken. Uh, ja. Maar ja, niet in de rook. Wel, wel uh, <laughs> trouwens wel heel opmerkelijk, want afgelopen zomer was ik in een hotel. En... Uh, het hotelier organiseert daar één keer in de week een barbecue-avond. En nou, barbecue doen we natuurlijk buiten. Maar het was slecht weer, dus alles werd binnen georganiseerd. En dan komen er ook heel vaak mensen van buiten af, hè? dus niet hotelgasten, die komen barbecueën. Uh -huh. En uh, de restaurantgedeelte zaten vol, dus ook dat, dat barretje waar normaal gesproken gerookt mag worden... dat werd ingericht als restaurant. En er waren dus geen asbakken, stonden er meer op tafel... En eigenlijk is verder de hele avond na het eten... omdat daar mensen gegeten hebben... is verder daarna uh, niet meer gerookt binnen. De hotelgasten die andere avonden binnen zaten te roken... Die, uh, die gingen toen ook netjes naar buiten toe. Ja. Dus het kan kennelijk wel. Er ja, lijkt een soort ommekeer uh, aanstaande ja. misschien. Ja, ja, ja, ja misschien. Ja. Ik, uh, trouwens, er zijn wel... Uh, wat ik ook de laatste tijd in wel wat kranten gelezen heb... is dat er uh, toch ook nog wel een aantal uh, eigenaren van horecagelegenheden alsnog besloten hebben om per 1 mei uh, om te schakelen naar een rookvrij lokaal. Dus okay. die trekken zich dan niks van de wet aan. Die zeggen, nou, dit is destijds afgesproken en wij gaan, uh, wij gaan die stap toch zetten. Wij gaan toch een rookvrij uh, lokaal... Uh... Uh, onze, ons lokaal rookvrij maken. Wie, wie weet komt het op termijn toch echt... dat uh, de hele horeca in uh, Oostenrijk... Ja, uh, ja, misschien een spontane actie van de horeca... Ja. en uh, dat ze de wet daarin passeren. Ja, het zou zomaar ja. kunnen dat ze nou ja, ja. de positieve kant uh, uitgaan. Dankjewel, uh, schepen Schepers, Oostenrijke kenner. En uh, nou, okay. we, houden, we bellen wel weer als het uh, er echt aan dreigt te komen... voor heel Oostenrijk, voor de horeca. Dat is goed. <laughs> Dankjewel. Okay, graag gedaan. Hè. Fijne maandag. Ja, jij ook. Dankjewel. Dag. Dit is de DragKindband, drag hier op Radio 1. Het is uh, 16 minuten over 5 hier op Radio 1. En als je naar buiten kijkt, dan uh, kan ik me voorstellen dat je vandaag uh, liever met de bus of met de tram naar, de, naar, uh, naar je werk gaat. Het komt echt met bakken uit de hemel. Helaas, want vandaag en morgen wordt er op veel plekken in Nederland gestaakt. De buschauffeurs die eisen betere arbeidsvoorwaarden. En uh, ook in Utrecht wordt gestaakt. Daarom hebben wij verslaggeefster van en naar uh, Utrecht Centraal gestuurd. Uh, Verle, nogmaals, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Uh, is ja. het hele busstation behangen met spandoeken en roepen ze allemaal actie, actie? Nou, dat nog net niet, maar er staan wel heel veel uh, ja, van die tenten van de FNV en van de uh, CNV en uh, grote vlaggen. Het is hier behoorlijk druk al. En ik sta hier met uh, Lutz Krasin. U bent uh, vakbondbestuurder uh, van de FNV. En u heeft deze actie een beetje opgezet en deze mensen gemobiliseerd die hier zo uh, vroeg al staan. Wat verwacht u van vandaag? Nou, ik denk dat het een groot succes wordt omdat de chauffeurs toch echt boos op de werkgevers zijn. Dus je denkt wel dat het na vandaag effect gaat hebben, want jullie hebben ook al eerder gestaakt in december en januari. En wat is er dan bijzonder aan vandaag? Nou, we hebben in januari gestaakt. Dat heeft ertoe geleid dat we een eerste resultaat hadden. Dus werkgevers al ietsjes door de bocht zijn gegaan, maar nog bij lange na niet voldoende voor onze achterbaan. Die hebben dat afgewezen en vervolgens äh, äh, gestemd voor nog weer een nieuwe actie. Wij gaan ervan uit dat wij de werkgevers toch weer in de goede richting gaan äh, äh, duwen. Nou, en als dat niet zo is, ja, dan gaan we door. Want äh, het äh, water staat de chauffeurs tot aan de lippen. En ze gaan nu door tot er concrete äh, resultaten zijn. Ja, en hoe gaat het vandaag verder eruit zien? Want er zijn al best wel wat mensen op de been en iedereen is een beetje koffie aan het drinken. En wat, wat gaan jullie vandaag precies hier doen op het busstation hier wat, in Utrecht? Wat je hier ziet, dat zijn de kaderleden die dus, uh, de mensen hebben gemobiliseerd. Uh, de mensen zitten hier van deel al bij hun stalling zich in te schrijven, maar van deel komen ze hier. Dus zo pas uh, vanaf 6 uur zal het hier vol gaan lopen van gewoon chauffeurs die zich inschrijven als stakers. En uh, dan zou onze landelijke onderhandelaar ook nog een toespraakje houden. Daar zie je het podium voor. En, uh, nou, en tegen 11 uur hebben we, hopen wij, de laatste stakers ingeschreven te hebben. En dan uh, stopt dat hier. Dus uh, na 11 uur gaan jullie weer uh, naar een andere plek toe? Nee, na 11 uur stopt dat hier. En dan hebben we bij twee dagen. En dan hopen wij dat dat uh, zeg maar resultaat uh, uh, heeft. Ja, want gaan jullie morgen ook nog naar Den Haag toe op de Dag van de Arbeid? Dat is goed dat je dat zegt. Inderdaad, we mobiliseren vandaag en morgen ook de mensen om naar de 1 mei manifestatie, een demonstratie van de FNW te gaan, inderdaad. Ja. Klopt. En, en u heeft er dus alle vertrouwen in dat dat uh, helemaal goed gaat komen en dat er geen andere acties moeten volgen? Nou, als ik de werkgevers hoor tijdens de rechtszitting om uh, die staking te verbieden, nou dan... Hebben de werkgevers nog het idee van dat ze daar nog wat kunnen redden. Maar ze, ze hebben toch echt niet door hoe uh, kwaad hun chauffeurs zijn. Uh, en dat ze toch nu tot het uiterste willen gaan. En uh, ze proberen van alles. Ik durf daar geen pijl op te trekken. Eén ding weet ik wel zeker. We gaan door tot er wel resultaat is. Hey, nou, heel veel succes dan vandaag en uh, dankjewel. Oké, okay, dankjewel. Verslaggeefster uh, Veerle Bos op uh, Utrecht Centraal. We komen later vanochtend nog even bij je terug... om te kijken hoe, uh, of er dan al meer buschauffeurs zijn... en uh, nou ja, wat die nou precies willen bij uh, deze acties. De Verstegen. Fris. Elke week dan zoeken we in Fris even contact... met uh, boswachter Thomas van der S, Biesbos boswachter. Uh, Thomas, ook deze week weer goedemorgen... Goedemorgen. Um, wat heb je deze week allemaal gezien in de Biesbos? Ja, het was, uh, het was een spannende week. We wisten wel een beetje dat dat er uh, aan zou te komen. Want vanaf eind februari van dit jaar... waren op twee plekken in ons uh, nationaal park... zeejarenden op de eieren gekropen. Dus ja, dan is het op een gegeven moment zo'n uh, 30, 35 dagen later... Uh, ja, heel erg spannend wat, uh, wat daar gebeurd is. Zijn de eieren uitgekomen? En uh, ja, niet de minste onbelangrijke vraag... hoeveel jongen zitten er dan op? Nou, dat uh, hebben we geconstateerd, want uh, we zijn uh, naar beide nestlocaties geweest. En uh, dat was een hele onderneming met boten en kano's en een telescoop. En op een afstand van zo'n uh, 300 meter zagen we de prachtige, donzige pullies uh, boven de nestrand uitkomen. Kijk, dus er zijn kleintjes. Er zijn kleintjes. En, en uh, ja, het, het bleef ook niet meer één. Ik wou zeggen, hoeveel zijn het er? Ja, we denken dat we het goed gezien hebben. Dat is altijd een beetje lastig, want ja, die, die nestkom die is heel erg diep. Zeearenden die, uh, bereiken een vleugelspanwijte van 2,40 meter. Het nest is 2 bij 3 meter groot. Dus zo'n klein arendje kan nog wel eens verdwijnen. Maar toen er gevoerd werd, zagen we op beide nesten twee uh, koppie's. Dus ja, een totaal van vier jonge zeearenden vanuit de biesbos. Ah, wat betekent dat voor de biesbos, dat die zeearenden er zitten? Zijn die belangrijk voor de biesbos? Ja, het is toch wel een beetje een, een nieuwkomer eigenlijk. Ze broeden pas uh, sinds 2012 in Nationaal Park de Biesbosch... en sinds 2006 weer in Nederland. En het is echt een vogel die van grote, robuuste delta-gebieden houdt... waar het voedsel aan bod uh, enorm is, want deze soort... Ja, dat is al redelijk bijzonder in Nederland. Het staat helemaal boven in de voedselpyramide. Dus ja, het zegt wel wat over de schaal en het voedselaanbod. En uh, ja, beide zeg maar, uh, ja, zijn toch wel opgekrapt de afgelopen decennia. Want met name waterrijke natuurgebieden langs de grote rivieren zijn vergroot. En ja, daar groeide eigenlijk het voedselaanbod uh, mee. En zodoende uh, ja, gingen die zeejaren er niet alleen overwinteren in die gebieden, maar gingen ze zelfs hun nesten bouwen. En als er uiteindelijk ja, uh, geen sprake is van een incident, maar die vogels gaan structureel broeden... en zo ook vorige week ja, weer succesvol jongen krijgen, zelfs twee op beide nesten... Ja, dan kan je spreken van definitieve terugkeer van die soort. En dat is hartstikke mooi. De vlag kan uit in die zin. Ja, ja, zeker. Ja, sowieso deze week. Ja, natuurlijk. Precies. Nee, deze week <laughs> ja, precies. Niet alleen daarvoor, zometeen daar nog meer over trouwens. Over, over de kleur oranje eigenlijk. Um, maar om um, het heel even nog bij de, bij de Zeeagent te houden. Wat, wat eet hij zoal? En wat groeit er dus goed in de Biesbos? Uh, ja, het is heel divers eigenlijk. Uh, ze zullen pakken wat het makkelijkst te scoren is. En uh, eind april, begin mei... zijn dat in waterrijke gebieden meestal schubvissen. En dan kan je denken aan bijvoorbeeld... Uh, brasem en karper. Uh, twee grotere soorten. Ja, die nu die ondiepe zones opzoeken... Om te paaien. Uh, die watertemperatuur wordt juist op die ondiepe delen. het snelst warm. Dan worden die vissen. Ja, uh, extra hormonaal uh, gevoed, als het ware. En dan uh, vindt daar de paaiplaats. plaats. En dat betekent dat ze heel dicht onder het wateroppervlak zwemmen. En ja, dan zijn het dus hele makkelijke. scoringsmogelijkheden voor die arenden. En ja, denk ook aan uh, jonge grauwe ganzen. Dat zijn uh, hapklare. donzige bitterballen voor die beesten dus. Ja, die eten ze eigenlijk maar al te graag. Hoe zielig misschien ook. Maar dat, ja, dat is de heel natuur. Makkelijk. Ja, dat, dat is af en toe best vreemd om te zien, maar dat is natuurlijk wel uh, de natuur. Ja, ja, ja, verwacht je nog meer jongen, of is dit uh, voorlopig even hoe het gaat met de zeeagenden, die vier jongen, en wat al heel mooi is natuurlijk? Nou, wij hebben nu in de Biesbos ons huiswerk gedaan. En uh, ja, ja. De, de teller leek te steken op vier. Maar het leuke is dat uh, zeejaren tegenwoordig echt uh, best wel uh, op meer plekken in Nederland voorkomen. En uh, ja, ik ben benieuwd wat, uh, wat andere gebieden gaan brengen. Bijvoorbeeld in Friesland, waar ze iets later begonnen zijn met broeden. Maar ook op vier verschillende plekken hun nesten hebben gebouwd. Dus ja, ik ben benieuwd wat de totaalscore van Nederland ja. gaat worden. En ja, dat komt later wel naar buiten. Nou, dan houden we dat in de gaten. Uh, nou ja, ik zei het net al even, en jij ook, dat was... Uh, een oranje week deze week, de vlag kon uit. Maar ook in jouw geval, want wat heb jij gezien? Ja, het is uh, altijd overigens de week van het uh, oranje tipje... Dat is een prachtige dagvlinder. En uh, ja, het klopt helemaal, zijn naam. Want het mannetje is inderdaad uh, helderwit... met ja, oranje uh, puntjes aan zijn bovenvleugel. Dus dat lijkt uh, alsof die vlinder uh, aan beide kanten... even in de oranje verf is uh, gedoopt. En dat is dan het mannetje. Het vrouwtje is wit, lijkt een beetje op het wat algemenere koolwitje. En uh, ja, die heeft zijn vliegtijdpiek... Uh, ja, precies eind april, begin mei. En ja, hoe toepasselijk kan het dan ja, wezen? Ja, wat mooi, wat mooi. Hoeveel, kan je dat inschatten, hoeveel er dan rondvliegen op zo, in zo'n piek? Ja, afhankelijk van het weer. Uh, ja, dagvlinders die worden actiever naarmate de temperatuur boven de 15 graden komt. Zeg maar. uh, daarvoor heb je overigens wel buitengewoon een mooie kans om ze te fotograferen. Want dan hangen ze soms stil aan, uh, ja, aan hoge bloemen van bijvoorbeeld de Pinksterbloem. Of de look Zonder look. Dat zijn uh, de waardplanten van dit uh, kleine vlindertje. En je kan het dan hebben over tientallen. De mannetjes die uh, paraderen eigenlijk hele grote stukken langs de bosrand. Uh, op zoek naar vrouwtjes om te paren. Want ja, er moeten eitjes afgezet worden voor een nieuw... Generatie die in 2019 weer voor oranje uh, vlindertjes gaat zorgen. Kijk, tot, tot wanneer kunnen we ze ongeveer zien als we naar de bisbos gaan? Nou, het is ongeveer tot, uh, tot eind mei, afhankelijk van het weer. Maar de piek ja, die gaan we denk ik deze week beleven. Zeker als er uh, weer zonnig weer voorspeld wordt. Dan zullen er nog uh, ja, vele paraderende mannetjes van het oranje tipje te zien zijn. Uh, kijk, kijk, dus als je het oranje tipje wilt zien in een oranje week... ga dan uh, nou, nou ja, vandaag of uh, in de komende dagen lekker wandelen in de biesbos. Volgens mij ziet het weer er ook uh, eind van de week weer iets beter uit. Hè? Ja, en dat is, uh, dat is fantastisch voor grote insecten. Voor uh, blindes, voor libellen. En zeker ook uh, voor al uh, die vogels die uit Afrika terugkeren. En om uh, vervolgens ook weer uh, ja, van dat voedselaanbod te genieten. Kijk. Uh, ik zou zeggen, uh, fijne dag nog. Uh, Thomas van der S, biesbos, bo boswachter. En uh, tot volgende week. Jo, tot volgende week. Hey. Tijd om te kijken wat er uh, nog meer gebeurt, uh, onder andere op het internet. En dat doet vanochtend Annemieke Bosch gaat Goedemorgen. Hè? Goedemorgen. Wat uh, ben je tegengekomen? Ja, is echt iets ontzettend leuks. Ik uh, denk namelijk dat we de grootste supporter van het Turkse voetbal uh, uit Ankara hebben gevonden. De fan heeft namelijk een stadionverbod van een jaar. Maar dat hield hem niet tegen om toch uh, de wedstrijd in het echt te bekijken. Oh jee. De man huurde namelijk een kraan en zette die naast uh, het stadion neer. <lacht> <lacht> en al die moeite was niet voor niets, want uh, zijn club won met uh, 5-0. Oeh, en, uh, dus heeft hij een mooie, heb je misschien wel de beste plek. Ja, ik denk het wel. Het, die foto moet je echt zien. Het ziet er super gaaf uit. Hij bungelt echt zo boven het stadion. Hij heeft hem ook zo overheen gezet. Zodat hij in het nee, midden... Net op het randje. Net op het randje. En je ja. ziet hem ook echt zo op het randje uh, hangen. Ken je Ma Flodder ook die dat doet? Ja. is een keer een date. En dan heeft ze de beste plek van het stadion. Dan zit ze in de lichtmast. Ah, uh, cool. Ja, dat zou wel gaaf zijn. Maar uh, je hoort in het nieuws veel over hooligans en uh, je zou dus bijna denken dat het uitlenen van kranen aan fans die geschorst zijn een uh, lucratieve business is. Maar schijnbedriegd. er zijn juist minder schorsingen in het. Uh, minder schorsingen. In het seizoen van 2015-2016 heeft de KNVB 890 stadionverboden opgelegd. Dit seizoen daalde dit aantal naar 579, dus dat uh, is een stuk minder. Dat is uh, juist goed, toch? Ja, zeker. Ja, heel goed. En dan nog iets anders. De politie in Roosendaal is op zoek naar een uh, nogal uh, springerig figuur. Het signalement klinkt als volgt. Uh, kijk of je weet wat het is. Het springt rond, heeft een lange staart en loopt op zijn achterpoten. Je hebt het eigenlijk al gezegd, hè? Maar... <laughs> het is een... Dat kan gewoon. Ja. <laughs> Mocht je het uh, buideldier zien, dan uh, adviseert de politie om uh, 112 te bellen. 112 te bellen, ze zijn er gelijk naar op zoek. Dus uh, help de politie uit de brand. De Verstegen. Nu we toch over dieren hebben, weet je wat een guinea pig is? Ja, <laughs> die zijn heel schattig, hè? Heel leuk. Uh, ik kwam uh, laatst, dat ik uh, gewoon een playlistje te luisteren, toen kwam ik uh, dit nummer tegen. Het zijn twee Belgische bands die samenwerken. Uh, Lost Frequencies, de DJ, heeft een uh, remix gemaakt van een uh, track van uh, Girls in Hawaii. En die heet Guinea Pig. Het is volgens mij echt een hele fijne plaat om mee wakker te worden. I wake in cave, you're by my side. I see the chandeliers gleam. A thousand lights. Victor on Greek old fashion sculpture. you gave me some advice, so I owe you now, it must be hard for you to lend me this golden skull, infinite desire, you show me now, where are the smiles and laughs again, I feel a child. for you to lend me this golden skull infinite desert you show me now where are the smiles and loves again by inner child Lost Frequencies dus. Zij heeft een track van Girls in Hawaii geremixed. Het heet Guinea Pig En zo rollen we van de ene muziek naar de andere. Want het is vandaag 30 april. En dat is internationale jazzdag. Uh, de dag uh, die wordt uh, gebruikt om uh, te benadrukken dat uh, jazz de muziek is van uh, mensen. En om, vooral om uh, mensen samen te brengen. Behalve dat gaat het natuurlijk ook om de promotie van, uh, van jazzmuziek. Uh, Joe Didere, Jo Didere moet ik zeggen... is uh, docent aan de Academie voor Woord en Muziek in uh, Lanaken in België. Maar uh, bovenal uh, zelf ook uh, muzikant. Jo, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, jazz... Hoe kan ik dat nou het beste uitleggen? Ja, hoe kan je dat het beste uitleggen? Als je dan tien mensen vraagt, dan krijg je waarschijnlijk tien <laughs> verschillende verhalen. Maar eh, eh, ik denk dat ze allemaal zullen zeggen dat improvisatie wel een heel groot eh, onderdeel van, van jazz is. Het is eigenlijk muziek die, die ter plekke geschapen wordt tijdens het spelen. Je gaat vaak wel uit van een, van een liedje, een akkoordenschema, een bepaalde vorm... Maar het hoofdbestanddeel van jazz, zou ik zeggen, is improvisatie. Is dat er ook um, wat ervoor zorgt dat uh, de improvisatie niet een allegaartje is... maar dat het echt nou ja, kwalitatieve improvisatie is, zeg maar? Ja, ja, ja, ja, ja zeker. Want je hoort vaak uh, mensen zeggen van... Uh, ja, dat die, die mensen doen maar wat of op hun gevoel... maar. Natuurlijk komt daar gevoel bij kijken, maar, maar de goede jazzmuzikanten, de beste jazzmuzikanten zijn vaak, of vaak, zijn eigenlijk bijna altijd heel geschoolde muzikanten die hun instrument volkomen beheersen en, en, en precies weten wat ze doen, alles horen, wat er om zich heen gebeurt. En dat zorgt ervoor dat het, uh, dat het inderdaad zo goed klinkt als het daadwerkelijk klinkt, ja. ja. Kan jij, uh, ja, waarschijnlijk wel als geschoolde muzikant, uh, meteen... Uh... Het uh, verschil ontdekken tussen een uh, geschoolde improvisatie... en uh, de improvisatie van mij en mijn collega's? <laughs> ja, ik heb jou en, uh, en jouw collega's nog nooit horen jammen. Misschien is dat helemaal te gek. <laughs> nee, ja, ik denk als je dat... ook een, een, een publiek wat nooit naar jazz luistert... Uh, ik denk als je die twee dingen na elkaar laat horen, dus echt uh, ja, de goed onderlegde muzikanten onder elkaar en uh, de ja, nou ja de mensen die maar wat doen. Misschien ga je echt wel horen ja. ja, ja. ja, ja, ja. Waar um, zit de oorsprong van de jazz? Ja die zit. Uh, in New Orleans eigenlijk, daar is het toch allemaal wel begonnen. Uh, um, je kent de verhalen waarschijnlijk vast wel. De slaven die uit Afrika naar Amerika gebracht werden... die daar onder uh, erbarmelijke omstandigheden moesten werken... een uh, klein beetje vrijheid kregen om muziek te maken, uh, te zingen in eerste instantie. Later kwamen er wat, uh, ja... Uh, citaatjes en dat soort dingen bij. Uh, Daaruit ontstaan work songs, uh, gospels, blues. En blues is eigenlijk zeg maar. Een soort oervorm van alle populaire muziek die we op dit moment kennen. Mm -hmm. En één uh, ja, hoe zeg je dat, één tak aan die bluesboom is de jazz, mm heeft -hmm. zich ontwikkeld richting jazz. ja. ja. Nou, nou wordt jazz wel eens omschreven als moeilijk. En ja. Euh, ja. Euh, zal ik daar maar meteen even een voorbeeld van laten horen... wat dan misschien toch wel echt moeilijke jazz is? Laat eens een voorbeeld horen, ja. Niet uh, de meest toegankelijke jazz. Waaraan hoor jij nou uh, toch dat dit goede jazz is? Uh, ja, dit, dit is uh, een groot free jazz van Ornette Coleman. Ja. Uh, da, da, daar zou je, ja, uh, dan zou je natuurlijk wat langer moeten lachen ja. dan dit korte fragment... Uh, dat, dat is ook inderdaad een plaat, volgens mij is het al uit 1961. Uh, met Charlie Hayden, met Freddie Hubbard, dat zijn allemaal, allemaal uh, topmuzikanten. Ornette Coleman zelf ook. Uh, je hoort gewoon dat uh, uh, Het is een spontane improvisatie van bijna 40 minuten, maar dan wordt er heel intensief naar elkaar geluisterd en op elkaar gereageerd. En, en ja, dit is. Uh, niet het startpunt zal ik zeggen als je als je, als je uh, jazz naar wilt jazz wil gaan. Nee, nee, zou niet hiermee beginnen. Maar het, het is wel. Ja, uh, ik vind dit ook te gek, hoor. Ik vind dit ook te gek. Ja. Ja, ja. ja, ja. Laten we dan luisteren naar jazz. Als je wilt beginnen met jazz die misschien wat toegankelijker is, uh, komt dit je toevallig bekend voor? Sorry. Wat is dit, Jo? Eh, ja, dit komt me bekend voor, heel <laughs> leuk. Uh, dit is uh, een stukje van mijzelf, Naarties. Uh, wat ik heb opgenomen met uh, mijn equipe uh, de Reven, Mijn uh, eigen dreamteam. Uh, ja, dat is een band waarmee ik wel uh, uh, uh, wil laten horen... dat jazz ook ja, gewoon echt, echt hele leuke muziek kan zijn. Die, die swingt en grooft en, en met, met goede... Liedjes, zoals ik het mm -hmm. toch noem, omdat dat er niet in gezongen wordt. Ja. Dus ja. Ik zie mezelf er meer bij in een uh, restaurant zitten, moet ik zeggen. Lekker eten, muziek erbij. Of uh, een mooi café met een, uh, een goed glas wijn bijvoorbeeld. Dan bij Ornette Coleman, die we uh, nou, daarvoor horen. Ja, ja, nou ja, god. Maar weet je, dat is natuurlijk ook het mooie aan jazz. Al die kanten daarvan. Hè. Je kan ook inderdaad, wat jij zegt, dat is natuurlijk ook een soort clichébeeld wat bij de jazz hoort. Uh, weet ik veel. Uh, Chad Baker liet je in het vorige uur een klein stukje van horen. Mm -hmm. uh, uh, ja, uh, het, het heeft ook zeker een die. die Mooie, romantische kant, ja. Ja, tot slot. Uh, voor mensen die nu denken, het is internationale jazzdag... ik moet toch maar eens mezelf wat meer gaan verdiepen in de jazz. Uh, is er ja. een artiest die een beetje van nu is... en toch uh, ook wel een beetje de jazz goed neerzet... die jij ze zou kunnen aanraden? Die een beetje van nu is, ja... Uh, kijk, ik zou, het is natuurlijk vooral live muziek bij, bij, bij uitstek. Hè? dus ik zou zeggen, ga naar je uh, lokale of regionale jazzclub of café of theatertje waar je de muziek live kan horen ga een keer naar Benjamin Herman als je uh, dicht bij huis een, een uh, ambassadeur van die muziek wil horen uh, Benjamin Herman is te gek, speelt ook alle vormen van jazz, ook van heel wild en vrij tot heel romantisch en, en groovy en swingend, dan, dan, dan dan heb je iemand van nu ja. en iemand uit de buurt... Die, uh, ja, die zou je toch moeten kunnen bekeren <laughs> tot de jazz, like ja. En, uh, en nog, een, uh, nog een Nederlander ook. Uh, vandaag, 30 april, is de internationale jazzdag uitgeroepen... door de UNESCO, Jo Dideren doc, docent aan de Academie voor Woord en Muziek. Uh, Dank je wel. En vooral een uh, swingende jazzdag gewenst. Graag gedaan. Het was hetzelfde. Elke week dan kijken we ook naar het sportnieuws van afgelopen weekend. En dat doen we altijd met de vrienden van sportnieuws.nl. Dan kan je bij de koffieautomaat niet alleen vertellen wie de bekerfinale heeft gewonnen kort geleden... maar dan weet je ook nog wat over het kampioenschap handbal dat gisteren gespeeld werd. Stefan Buitenhuis van sportnieuws.nl. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Het was een groot feest, toch? Bij Fortuna Sittard? Ja, zeker. Ja, ja uh, dat was, uh, was zeker een groot feest. Ja. Uh, uh, na zoveel jaar is de club uit uh, Limburg eindelijk weer gepromoveerd. Uh, uh, ja, het was een belangrijke wedstrijd. Het was een promotiewedstrijd. Daar moest het gebeuren. Uh, ze konden ook nog kampioen worden als uh, jong Ajax punten liet liggen. Dat gebeurde dan niet. Maar Fortuna liet meteen zien... Oh, ja, zo, uh, ik dacht ik laat ondertussen even horen ja. hoe dat klonk. Oké, okay, sorry. Ja. Maar je zei, Fortuna liet uh, ook nog punten of er werden ook nog punten laten liggen door een jong Ajax? Nee, als Ajax jong punten had laten liggen, dan hadden ze ook nog kampioen kunnen worden. Ja. Dat gebeurde niet. Maar Fortuna liet wel meteen zien aan een jong PSV. Uh, hier is niets te halen. Uh, ja. Dus ze waren de betere plug. En het had ook echt uh, ja, 2 of 3-0 kunnen worden. Maar uiteindelijk is het dan maar 1-0 geworden. En uh, ja, ze zijn gepromoveerd naar de... De uh, eerder divisie. Het, uh, ja. het was voldoende. Uh, ze, maar ze zijn wel op de tweede plek geëindigd hè. Niet op de eerste, wat ja. logischerwijs uh, nou ja, de kans geeft om meteen te promoveren. Ja, ja, uh, dit is eigenlijk de eerste keer. Uh, of, een paar jaar geleden zijn de uh, belofteploegen van een aantal uh, grote clubs ingestroomd in de eerste divisie. Uh, Jong Ajax, Jong FC Utrecht, Jong AZ en Jong PSV. Uh, en uh, nu is voor het eerst gebeurd dat een van die belofteploegen, Jong Ajax dus, uh, kampioen is geworden uh, van uh, die eerste divisie. En, uh, maar ja, die. Jong, uh, die belofte ploegen, die mogen niet uh, promoveren. En dat is eigenlijk wel logisch. Uh, want in die jonge ploeg spelen soms ook wel de spelers van het eerste die terugkomen van een blessure of van een schorsing. Dat zit erachter. Uh, ja. Ja, ja. En het is, ja, het is eigenlijk een beetje de B-ploeg, zullen we zeggen. Ja, dus ze mochten meedoen met de restrictie dat ze nooit mochten promoveren. Dus uh, dat wisten ze ondanks dat ze natuurlijk een goed feestje gevierd zullen hebben. Omdat ze kampioen zijn geworden. Maar Fortuna dus gepromoveerd. Dat betekent ook dat er bij de Eredivisie iemand uit moet. En uh, nou ja, het is beslecht en het is FC Twente geworden... die uh, de Eredivisie moeten gaan verlaten. Ja, ja dat is uh, wel echt... Het uh, wanbeleid uh, heeft daarmee te maken, uh, uh, in mijn ogen... Uh, uh, FC Twente heeft nog steeds de vierde of vijfde begroting van Nederland. Uh, dus dat is hoger dan AZ of Vitesse of FC Utrecht. Die wel uh, ja, gewoon in het mede hebben gedaan. Uh, maar ja, uh, vorig jaar hadden ze een hele handige technische directeur. En die haalden allemaal uh, spelers uit, uh, uit Engeland, uit Engelse competities. En die huurden ze dan. Uh, maar de, de, de, de technische directeur die het uh, dit jaar voor zeggen had... heeft echt een potje van gemaakt. Die heeft ook twee keer... In Rondslagen uh, eerst werd de uh, Neehaken Haken eruit gegooid, toen kwam Gertjan Verbeek, maar nou, toen dacht iedereen: nu gaat het beter dat nou, ging het nog slechter. Uh, ja, en, uh, en toen heeft Gertjan Verbeek er ook nog maar weer gegooid. Nee. Ja, daar werd het allemaal niet beter van. Dus uh, best aardige spelers, maar totaal geen balans. Uh, geen team. Nee. nee, daarmee is het uiteindelijk dus uh, terug naar de Eerste Divisie voor uh, FC Twente. Laten we nou ja, toch nogmaals even luisteren naar iets meer slecht nieuws uh, dit weekend. Want dat was er voor Max Verstappen. Mooi Max slingerend om Ricciardo weg te houden die een DRS heeft. You have to get him again. Daar komt hij weer, daar komt hij weer, daar komt hij weer. Oh, oh, oh, nee, ze raken elkaar. Dit is Turkije. Turkije tussen Vettel en Weber. En hier gaan dus je punten als concentrateur. Daniel Ricciardo rijdt tegen de kont van de auto van Max Verstappen aan. En dit is wat ze dus niet wilden. En daar gaat P4 en P5. Of kan er nog iemand wegkomen? De auto van Max werd volledig in de lucht getild. Max blo blokte. Daniel Ricciardo blokkeert de... En is klaar. Het is helemaal klaar voor Max Verstappen, zegt Olaf Mol. Verstappen van de baan getikt door zijn teamgenoot. Hadden ze dit kunnen voorkomen, Stefan? Uh, ja, op zich mag dit natuurlijk nooit uh, voorkomen tussen teamgenoten. Maar aan de andere kant, dit is wel echt wezen. Die twee zijn wel echt uh, met elkaar in gevecht, de hele wedstrijd al. En uh, het ging echt op het scherpste van de snede. Wie van ons uh, mag uh, vooraan rijden? Uh, ja, het was echt een spannende wedstrijd. En... Ja, eigenlijk mag dit natuurlijk niet gebeuren, want je bent teamgenoten. Maar ja, uh, dit hoort er wel een beetje bij. Uh, of je moet het net zo doen als bij Mercedes of bij Ferrari. Uh, die hebben echt uh, één. Uh de coureur aangewezen. Jij bent onze nummer 1. Dus in zo'n situatie moet die ander netjes afwachten. Maar bij uh, Red Bull uh, vechten ze voor wie de nummer 1 is. En uh, ja, dat gaat ook wel eens fout. Dat gaat wel eens fout. En dat bleek deze, deze week weg. Ja. Uh, dan uh, tot slot nog even de strijd om de landstitel bij het uh, handbal. Gisteren speelde ja. VOC daar tegen Dalfsen. En uh, in het uh, tweede van uh, wat drie finale duels hadden kunnen zijn... ...in die gezellige hal in Amsterdam-Noord. Daar is het moment. Hier is het helemaal zeker. VOC opnieuw kampioen van Nederland. En het is dik en dik verdiend. De beste in de reguliere competitie. Verloor één keer. Van Dalfsen. Met twee goals verschil. Kijk eens naar die vreugde. Bij Dione Houser die dus afscheid neemt met de titel. Het werd... Uh... 31 tegen 23, voor VOC dus. Uh, klinkt niet als een spannende wedstrijd. Nou nee, het was niet een hele erg spannende wedstrijd. Maar het was ook geen totale walk over hoor. Uh, VOC en Dalsen zijn sowieso al tien jaar achter elkaar uh, de beste clubs van Nederland. Zij maken met z'n tweeën ieder, ieder jaar weer uit uh, wie de kampioen wordt. En uh, ja, het verschil was gisteren toch wel... Ja, het was wel groot, maar... Nou, niet te groot. In de eerste helft kwam VOC meteen voor. En dat hebben ze ook niet meer uit de handen gegeven. Maar ze kon in de eerste helft echt nog wel volgen. Dus toen dacht ik, nou, dit wordt nog wel spannend. Maar in de tweede helft, uh, ja, toen maakte VOC het gewoon af. En uh, ze, ze waren gewoon beter. En uh, ze liepen makkelijk uit. En... Uh, ja, ze hebben hun titel geprolongeerd, want vorig jaar waren ze ook wel kampioen. Ja, nou ja, volgend jaar moeten ze, als ze die titel willen prolongeren... dat doen zonder Dionne Houser. Je hoorde haar gil al even. Ze neemt afscheid, gaat spelen in het buitenland. Doet ze dat omdat ze naar een hoger niveau wil? Omdat het Nederlandse niveau toch een beetje tegenvalt? Ja, dat is een beetje ja, ludig om het zo maar te zeggen natuurlijk. Maar het Nederlandse clubniveau is gewoon niet zo hoog. Internationaal spelen we geen enkele uh, rol van betekenis... Uh, en bijna alle Nederlandse, uh, belangrijke Nederlandse speelsters van Oranje... Uh, spelen uh, ja, ook in het buitenland. Mm -hmm. uh, dus ik denk dat het een verstandige keuze is uh, van haar... om uh, ook naar het buitenland te gaan ja. en uh, daar uh, beter te worden. Nou, en dat uh, zal vast uh, veel goeds betekenen voor het uh, Oranje hand handbalniveau. Dat maar wel. Ja, dat, dat <laughs> denk ik wel, ja. ja <laughs> Stefan Buitenhuis van sportnieuws.nl. Dank je wel weer voor deze sportupdate op maandagochtend hier. Bij Fries, waar het eh, nou, eh, bijna eh, tien voor zes is... hebben we de nieuwe single draaien van Tim Knol. Whispering hard A broken sunray stuck in the dark Whispering hard I'm Whoa. Beetje alsof je in dromenland bent en dan ineens gaat die verdomde wekker toch weer af. Het is uh, altijd, dat hoor je dan ineens. Hè. Daar zit je echt niet op te wachten. Verschrikkelijk geluid eigenlijk om je dag mee te beginnen. Maar ja, het hoort er wel een beetje bij, zou je zeggen. Al worden sommige mensen er echt wel een beetje overspannen van. Het geluid van die wekker. Of alleen het idee al dat die wekker af kan gaan. In Amerika worden er zelfs nu behandelingen aangeboden als gevolg van uh, psychische klachten die deze geluiden opleveren. De vraag is dan ook als volgt: Als er zoveel mensen last hebben van die wekker, is het dan eigenlijk wel nodig? Uh, Kees Kwakman, die heeft in ieder geval op tijd zijn wekker gezet. Uh, goedemorgen. Hele morgen. Goedemorgen, oprichter van slaapcoach.nl. Vindt wel dat we dan ook ja. zo voor dit gesprek ook even een wekkertje moeten zetten? Kees, we hebben vijf minuten. Heel goed. Hele goed hele. <laughs> uh, hoe klonk jouw wekker vanochtend? Uh, heel zachtjes, want ik wou de rest van het huis niet wakker maken. Uh, maar uh, dat ging goed. En dus uh, ik ben een uh, kwartiertje geleden opgestaan Kijk. voor jou. Uh, heel fijn, daar zijn ja. we heel blij mee. <laughs> er zijn uh, veel mensen die dus stress krijgen van die wekker. Um, wat ja. voor effect heeft het op hun gesteldheid als de wekker afgaat? Nou ja, uh, je kan er wel in de stressreactie uh, schieten. Het uh, ligt er ook uh, aan wanneer je wordt gewekt... Uh, uh, op dat moment uh, kijk, uh, het, het gebruik van een wekker voor ons uh, bij slaapcoach.nl is eigenlijk al een signaal dat, dat, dat er moeite is met slapen of dat er slaaptekort is Want op het moment dat jij uh, jouw slaapcyclus kent en weet uh, uh, uh, en ook een beetje weet hoe dat werkt, hè, dat is heel belangrijk uh, dan, uh, dan zou het mooi zijn, uh, als je je slaapritme kent, ja, dan heb je eigenlijk bijna geen wekker meer nodig, want ja, dan zorgt eigenlijk je bioritme dat je, dat je altijd net op tijd wakker wordt. Maar ook op het moment dat mijn baas van mij vraagt om er elke ochtend om acht uur te zijn... dan zou ik mijn ja. bioritme daarop moeten kunnen afstemmen dat ik om laat zeggen kwart voor zeven wakker word... douchen aankleden ja. en op tijd er kan zijn. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Nee, Met de garantie dat dat, dat, dat, dat elke je... dag zo is? Als jij, als jij je netjes aan je, aan je slaapritme uh, houdt uh, uh, en weet hoeveel slaap je nodig hebt... Dan, uh, dan, uh, dan kan jij in een ritme komen waarbij jij geen wekker meer nodig hebt. Nee, dat heb, ik, uh, dat heb ik zelf mogen ervaren sinds ik uh, deze kennis allemaal uh, tot me heb. En, uh, ja. en, uh, ja, en er zijn natuurlijk dus wel momenten zoals dit dat je moet afwijken van je standaard. Uh, uh, ja, en dan heb ik gewoon een wekker nodig ja. uh, om even wakker te worden. En uh, nou heb je natuurlijk ook uh, onwijs veel wekkers... met de welbekende en uh, veelgebruikte snoesfunctie. Uh, ja. uh, wekkers die verschillende geluiden maken. Je hebt zelfs lampen ja. die, die, die langzaam aangaan. Wat is nou, als mm -hmm. je dan toch een wekker nodig hebt, de beste wekker? Nou, dan wil ik adviseren om toch een beetje naar die lamp... die heel langzaam aangaat uh, te gaan kijken. Want uh, uh, dat geeft je een meer natuurlijke wekker... Uh, wekker uh, Wekomgeving, uh, omgeving wek-sensatie... Uh, ...dan uh, de gewone wekker die heel hard er, er, er gaat. Uh, op het moment dat, uh, dat uh, met, met zo'n lamp... Ja, ...dan krijg je een beetje het natuurlijke effect... Hè, dat, ...dat de zon opkomt. En, uh, en dat, ja, dat wordt door je lichaam opgepakt. En dan zal je ook sneller in een lichte slaapfase komen... ...en dan veel makkelijker wakker worden uh, daarin. Dus, als je moet kiezen, liefst iets met zo'n wekfunctie, met, met zo'n zo zo lamp. Want dat verschrikkelijke geluid wat we net lieten horen van die, van die nou, um, ja, wat, nee, ja, kijk, het, wat, wat voor reactie geeft ja, dat in je lichaam als dat gebeurt? Nou ja, kijk, op het moment dat jij natuurlijk net in, je, in een diepe slaapfase bent... omdat je net even verkeerd hebt uitgerekend met je slaapcyclus... en je wordt dan gewekt, ja, dan, dan word je niet zo... Prettig wakker en dan word je uh, ja een beetje krokkie wakker. Mm -hmm. En uh, ja, dat kan ook al veel stress geven. Want ja, er is irritatie omdat hij lekker gaat, want je wil eigenlijk wat anders. En dat is doorslapen. Ja. Dus dan begint eigenlijk, kijk, je, je moet voor mij, wij zeggen je moet je dag gelukkig en, en, en, en, en, en, en stap voor stap beginnen. Dus als jij om acht uur op je werk uh, moet zijn, ja, dan raden wij je ongeveer een slaapcyclus, en dat is 90 minuten. Uh, en dat doorloop je in normale slaapcyclus van een lichte, diepe, lichte en droomslaap. Die stappen doorloop je. Nou, mm -hmm. En uh, als je je leven ook een beetje inricht met 90 minuten, dus als je om 8 uur op je werk bent, zorg dat je eigenlijk al om half zeven gaat opstaan. Hè, 90 minuten van tevoren. Nee, dat je rustig aan je, je aankrijgt, je doucht, je, dat soort dingen. Je ontbijt je. Hè, je zorgt dat er genoeg licht binnenkomt. Dus je gaat lekker. Uh, in de buurt van een, uh, van een raam uh, zitten, want ja, nu zeker in de zomer tot, tot vroeger ligt. Ja, dat, dat is allemaal helpend om een, een gelukkige, fijne uh, uh, dag te hebben... in plaats van uh, de stress van de wekker van nu moet je... Ah, ik vind het ja, kijk goed. Het aan. Je hebt dit gesprek heel goed getimed. Nou, we hebben het acht keer geoefend toch, of niet? Zoiets. Zo ja, ja, ja. <laughs> dus het is, nou ja, ik denk dan, dan in een vakantie dat je maar moet gaan uitzoeken... hoe, hoe je, nou ja, wat ja. je slaapcyclus is en dan wanneer je moet gaan slapen en moet wakker worden. Om te ontdekken... Ja, want dan... Hoe je ja, sorry, dan, dan, dan, dan heb je, want dan heb je de stress niet van... En dan ga je echt heel natuurlijk voelen... hoeveel slaap heb ik nou nodig? Zes uur, zeven uur, acht uur? Het is van elk, elk mens is dat verschillend. Dus, en, en dan weet je een beetje hoe je hoe je slaapt. Kees Kwakman, oprichter van slaapcoach.nl. Dank je wel en, en een fijne maandag. Graag gedaan. Gaan wij nog even terug naar uh, Utrecht. Want als je aan de koffie zit, vergeet het niet. Er rijden vandaag uh, op veel plekken in Nederland geen bussen en geen trams. Want de chauffeurs eisen betere arbeidsvoorwaarden. Onze verlaggever Verle Bos die staat op Utrecht Centraal. Uh, Verle, heb je al mensen gezien die kwamen voor uh, de bus... maar ja, die reed niet... Nee, tot zover nog geen gestrande reizigers. Er zijn in ieder geval wel een hoop buschauffeurs van de FNV en van de CNV hier verzameld. En zo sta ik nu ook bij buschauffeur Theo van Oostrum. Theo, u bent al sinds 1985 buschauffeur en nu bij Sintes. Ja, jullie staken vooral vanwege de arbeidsvoorwaarden. Kunt u daar wat meer over vertellen? Ja, wij, wij rijden gemiddeld vier uur achter elkaar voordat je er een keer af kan. En met het chauffeurskorps, wat uh, bijna allemaal uh, 50-plussers zijn. Ja, die zullen een keer wat eerder van de bus af moeten. Voor het toiletbezoek, even wat eten, drinken. En uh, ja, daar wil de werkgever niet aan, want dat kost geld. En jullie uh, hebben ook bewust gekozen om het in de meivakantie te doen. Het is uh, voor vandaag en morgen. En waar heeft dat mee te maken? Nou, in ieder geval om uh, voor de passagiers. ...zo soepel mogelijk te laten verlopen. Maar ja, die zijn natuurlijk altijd slachtoffer ervan. En uh, de werkgever die, uh, uh, die presst dan iedereen om toch te gaan rijden. Ja, we hebben zoiets van... De werkgever had nu in, uh, in die eerste maanden, vanaf januari... ...hadden ze ons tegemoet kunnen komen. Wij willen altijd praten. Maar ja, dan op een gegeven moment houdt het op. En dan uh, zijn altijd die passagiers er de dupe van. En daarom zeggen wij van nou. Laat het dan in de eerste paar dagen van die meivakantie gebeuren. Dan heeft niemand er last van, ook geen examens en dergelijke. Dan, uh, dan kunnen we in ieder geval actie voeren. Ja, en stel er zometeen hier wel uh, gestrande reizigers komen, wat zouden zij dan kunnen doen? Ja, ik denk dat iedereen nu wel weet dat er geen bussen rijden vandaag en morgen. En het enige wat er nu rijdt, dat is de trein. En anders met de fiets of met eigen vervoer in ieder geval. Ja, en gaat u dan morgen ook met de trein naar Den Haag om, uh, ja, om alle de actie in te voeren? Als het goed is gaan wij met uh, heel veel mensen van FVV CNV naar uh, de demonstratie vanaf Malieveld in Den Haag. In verband met uh, Dag van de Arbeid. En dan wens ik daar heel veel uh, succes. Dankjewel. Dankjewel. Eh, Veerle Bos vanuit eh, Utrecht, waar dus eh, nou, geen enkele bus eh, rijdt vandaag. En dat geldt ongeveer voor eh, heel Nederland. De buschauffeurs staken vandaag en ook eh, morgen voor eh, betere arbeidsvoorwaarden. Tot zover eh, Fris hier op eh, NPO Radio 1. Um, ja, het is uh, ko uh, een Koninginnedag die geen Koninginnedag meer is, maar uh, wel 30 april. Dus uh, maak er een uh, mooie dag van. Ik wens u een hele fijne dag. Zometeen het NWS Radio 1-chanaal. Hier, MPO Radio 1. Fijne maandag. Vertel. Cairo NCRV. NPO Radio 1.